Met het NOS -journaal. De Amerikaanse militair die wordt verdacht van het lekken van geheime documenten... heeft mogelijk veel eerder informatie gelekt. Volgens de New York Times doken aan het begin van de oorlog in Oekraïne al geheimen op. De verdachte, Jack Teixeira, zou in februari vorig jaar geheimen op het chatplatform Discord hebben gezet. Hij zou onder meer details hebben gegeven over het aantal Oekraïnse en Russische doden en gewonden... en over activiteiten van Russische spionagediensten. Uitzinnige voetbalfans hebben de spelers van PEC Zwolle vannacht onthaald bij het stadion in de stad. Ze zongen en staken vuurwerk af om te vieren dat hun club promoveert naar de eredivisie. Gisteravond speelde PEC met 1-1 gelijk tegen Almere City en daarmee hebben ze zich verzekerd van een promotieplek. Bij brand in een restaurant in Madrid zijn twee mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt. Een bezoeker zegt tegen Spaanse media dat een ober met een fakkel door de zaak liep om een gerecht te flamberen, maar daardoor vlogen plastic planten in brand. Er kwam veel rook vrij en er brak paniek uit. Volgens de brandweer in Madrid stond het restaurant in een mum van tijd in brand. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt door de versoepeling van de regels voor internationale studenten. Ze kunnen nu sneller studiefinanciering krijgen door een uitspraak van de rechter. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. Eerder was dat 56 uur. Na 81 jaar is het wrak gevonden van een Japans schip... waarop in de Tweede Wereldoorlog zo'n duizend krijgsgevangenen om het leven kwamen. Ze kwamen bijna allemaal uit Australië. Het schip werd destijds geraakt door Amerikaanse torpedo's. Het wrak ligt op 4000 meter diepte ten zuidwesten van het Filipijnse eiland Luzon. Het weer, vanochtend wolkenvelden, af en toe wat zon. Tegen het einde van de ochtend eerst regen in het zuiden en later ook in de rest van het land. Het wordt vandaag 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Ja, straks onder andere deze grote hit. Ja, wie is dat? Nou, dat merk je, merk je straks al. Eerst moet even een lekker plaatje. Thomas Hayden en die boyband. Hij is eigenlijk solo gegaan. En dit is die grote hit van hem. I wanna know.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 Een beetje aanstellerige stem. Maar toch wel weer een fijn plaatje. Thomas Heden. Ja, sorry. Ik heb beschuldigd me dat hij een boy boyband had gezet. Dat is helemaal niet van waar. Hij heeft helemaal niet in een boyband gezet. Hij is in niet begonnen met zijn eerste plaat, Grace. En dan is hij echt als zijn trein gegaan. Dit is een van zijn laatste platen. How do I know? Dat weet ik allemaal niet. Moet je ja, I don't know. Zeggen? I don't know. Nou, ik weet het ook niet allemaal. Goed. Het is de tijd voor. Jawel. Kijk je in het verleden. Luister. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, wat gebeurde er door de jaren heen? 1943. Albert Hofman schrijft zijn eerste rapport over de eigenschappen van LSD. Hij werkt in een laboratorium, werkt hier, zeg maar, uh, met een of andere lesjurgenzuur. Uh, nou goed, daar is hij mee bezig. Mm -hmm. En aan het einde van de dag voelt hij zich toch een beetje. Ik voel me even lekker, ik zie allerlei kleuren. Op een gegeven moment gaat hij onderzoeken. Nou, blijkt dus in dat Lusjersuur een of ander LSD25 te zitten. Hij maakt dat zuiver. En uiteindelijk uh, gaat hij daarmee experimenteren. De eerste keer dat hij echt het pure spul gebruikt... is hij 40 minuten compleet verlamd. Kan hij niks. Helemaal van de wereld. What de fuck? Nou, op een gegeven moment gaat hij minder gebruiken. Dan merkt hij van... Hé, hey, ik ga dingen zien die er normaal niet zijn. Oh. En uiteindelijk uh, ja, uh, brengt dat iets in de psychiatrie los. Wat heb ik een mooie hand. Ja, en jeetje, oh. dat heeft allerlei vormen en allerlei kleuren. En uiteindelijk uh, is uh, Timothy Leary... degene die dat echt heel veel gaat toepassen... This record is a message to young hij brengt een album uit. Age of 25, age of 40. Die gast brengt een album uit en die zegt mezelf: opleidingen zijn allemaal wel leuk. Hij heeft al die opnames gemaakt terwijl hij gebruikt. Is Dat denk worden. ik wel, ja, want ik heb ze zelf nog geknipt. Was het nog veel trager. <laughs> en hij zegt dan in die, uh, die opname... opnames zegt hij van: uh, opna of, uh, opleidingen, doe het niet, gebruik gewoon drugs, ga op zoek naar je innerlijke kracht. Oké. Okay. Dus nou goed, uiteindelijk is het verboden in de jaren 60, uh, in de jaren 70. En uh, uiteindelijk deze Albert Hofman heeft er wel heel veel baat bij gehad. Het heeft hem heel veel gebracht in de psychiatrie. Maar, maar hij... zit dit ook niet in, ec in de ecstasy, die uh, LSD? Een nee, beetje? volgens mij zit het daar niet in. Oh, nee. nee, dat zit wel. niet okay. in. De maar hey. deze Albert Hofman is 102 jaar oud geworden. Ik wil niet zeggen. Gebruik het, ja, je maar wil je, uh, oud. je zou bijna wel denken. Nou, ja? we gaan er ja. gelijk aan beginnen. <laughs> hey, wisten jullie trouwens, in 1993 is de eerste browser voor het World Wide Web uitgekomen. Ja, ja. En, geweldig. En, ja, En dat is een beetje, dat is Mosaic. Mo ja. De Mosaic browser. Mosaic. Kennen ja. jullie dat? Nee. Even een fragmentje. This is a browser. Here a bright kid named Mark Andreessen was earning minimum wage at night, writing code in a supercomputer center at the University of Illinois. His prototype browser was a piece of software called Mosaic. We ended up sort of in the middle of the night starting this project that we called Mosaic. What we were trying to do was just put sort of a human face on the internet. The internet at that point was a tool for researchers en scientists. En de grappige is, grappig, zie je die eerste beelden voor ons is het zo spreken dat op internet Maar de ja. eerste beelden konden ze eigenlijk alleen maar van de ene universiteit naar andere universiteit documenten sturen. Dan moest je echt wel een, een wiskid zijn om dat te begrijpen. Oh, ja. staat daar een klinker op, dan krijg je allemaal gewoon allemaal letters, helemaal geen beelden. En zij waren de eerste die eigenlijk ook beelden konden overzenden. Dus dat is wel mooi. Het was 1993. Ja, en dat is de tijd ook. Dat ze, was is een nou dat... heel mooi jaar ook 1993? Dat weet ik nog wel. Is een kind van jou geboren zijn? Nee. Oh, nee. Toen ik, begon ik hier plaatjes te draaien. Ah, kijk. Zeker. Ja, 30 jaar geleden ja. al, hè? Ja. God. Ja, ik, ik heb een ander bericht. Dat is wel heel bizar. Je denkt van, nou ja, oké, okay, dat kan, hè. In ja? 1992, 206 mensen verliezen het leven... bij twee explosies in Guadalajara, Mexico. Maar dan ga je doorkijken en dan, ben je, dan merk je gewoon van... Het ging helemaal fout, want in de dagen voorafgaande aan die explosies... klaagden bewoners in, uh, in, in, die, in die stad, in die Mexicaanse stad... over sterke benzinegeur. En er kwam stoom uit nee, Dit moet verfilmd worden, hoor. En bij enkele huizen kwam er zelfs benzine uit de kraan. <laughs> en na onderzoek van de gemeentewerks in de Rio... bleek dat er gevaarlijke hoge hoeveelheden benzinedamp hingen. En de burgemeester besloot niet in te grijpen. Ah, dat is niet zo gevaarlijk. Nee. Maar toen... 22 april, iedereen weet het nog daar. Ja. Toen vond er een explosie plaats in het rioolstelsel, waarschijnlijk door een vonk. En die, die, die liet dus 12 kilometer aan straten en duizenden woningen die uh, omhoog komen vernietigen. En vijf, jaar, vijf uur later, gevolgd door een tweede. En de seismologische dienst in Mexico-stad registreerde klappen als aardbeving met een kracht van 7,1 en 7,0 op de schaal van Richter. Ja. Dus dat zijn explosies geweest, niet normaal. Nou ja, er is natuurlijk nog heel veel uh, uh, uh, naslag gekomen. Ja. Kijk, het was dus 206 uh, doden, 500 gewonden... en 15.000 mensen raakten hun huis kwijt. En het gemeentebestuur en de Pemex, dat was de gasleverancier... die beschulden elkaar ervan om verantwoordelijk te zijn... Maar niemand is veroordeeld uiteindelijk. En uh, het kwam eigenlijk doordat er nieuwe zinken en koperen buizen waren aangesloten op oude stalen buizen. Jezus, wat een combinatie ook. Door de, door de vochtigheid van het, in het riool hebben die gereageerd. Corrosie, lekken. Ja, en dan ja. zie je hoe belangrijk het is dat je inderdaad... Uh, dan is het klaar. Zorg dat er een onderhoudsplan is. Want... Uh, het gebeurt zomaar. Ja, die twee dingen die bij elkaar voegen, zink en koper en waren er ook nog lodenleidingen bij? Nou, dat is dat helemaal oh, een mooie dus combinatie? Het wel. Nou, ja. goed, het is 1978 en in 1978, ja, dit concert, het One Love Peace Concert in Jamaica, love love Kingston. Daar speelde Bob Marley zijn eerste concert. Hij was 16 maanden afwezig. Dat was ergens in een hockey terechtgekomen, denk ik, en had van alles gebruikt. Maar goed, uiteindelijk kwam hij daar en heeft hij uiteindelijk ook nog de hand geschud van zijn aardsvijand Michael Manley. Hij is politiek activist en. Uh... Nou goed, uiteindelijk hebben ze daar elkaar de hand geschud en toen hebben ze One Love gezongen. En dat was echt mooi, want daar heeft Bob Marley later een prijs voor gekregen. Omdat dat namelijk de eerste stap was om tot de elkaar wereldhit. te komen. De wereldhit. Nou, dat ook wereldhit. Ook nog, hè? Nou Optreders waren onder andere van Pieter Tors. En uh, Get ja. Up, Stand Up. Hè. Allemaal politieke dingen. En don't een Ja, zeker. Dat is ja, geweldig. Ja. ja, ik had ook nog. Uh, in 1509 besteeg Hendrik VIII de troon. En hij heeft die toch nog wel een tijdje geregeerd. Maar die stond echt bekend als stereotype van een zelfbewuste renaissancevorst. Maar er, was die, er zijn films van geweest. Hij heeft zes echtgenoten gehad. En hij heeft dus twee van die echtgenoten laten onthoofden. Hij is van een paar gescheiden. En de laatste die heeft hem overleefd. En hij was, uiteindelijk was die, had hij een beroerte gehad. En hij werd zo dik. Dat hebben ze gezien aan de... Aan de uh, harnassen die er nog waren. Oh, okay. Dat die laatste. Want hij scheen iets van 178 kilo te wegen oh, toen hij dood ging. Dus dat Jeetje. was een enorm harnas. Dus we hebben helemaal niet te maken met een, uh, een, een obesitas. Zo'n verriele als, uh, man. Uh, nee. Nee, nee. Nee, het valt nu wel mee. Maar 178. <laughs> maar die vrouwen ook allemaal. Van, uh, hij is dus ook de oorzaak ervan. Dat uh, Engeland nu dus uiteindelijk dat de, de vorst ook uh, hoofd van de kerk is. hè? Want hij wilde toen scheiden van zijn eerste vrouw. Die had al zes kinderen voor hem gebaard. Ja. Maar er zaten jongetjes bij, maar ze leefden allemaal maar één jaar of zo. Want oh. In die tijd waren natuurlijk de gezondheidstoestanden waren natuurlijk erbarmelijk slecht. Hè? Ja, ja. Van, overvrouw heeft een bloeding hier, heb je een paar bloedzuigers of zo. Weet je dat ja, soort uh, rare ja. dingen. En uh, die vrouw heeft dus uh, uiteindelijk heeft één levend kind gehad. En die is uiteindelijk dan uh, verder gegaan. En hij heeft na de hand wel bij een buitenechtelijke relatie wel kinderen gehad. Maar ja, die, uh, die mochten dan niet uh, op de troon komen natuurlijk. Dus Goed, voordat uh, ja, ik hier nog veel, heel, veel dus, helemaal in Ik stop ermee. Ik ik er me. ja, er zoveel informatie over de. Ja, maar het verschillende... was ook zo interessant. Ja, ja dat stap ik wel heel he? He? Dat is Echt dingen die jou wel aanspreken natuurlijk. Ja. Goed, heb jij nog een kleintje? Ja, ja, heel klein. 1864. Dat in het uh, Amerikaanse congres bepaalt dat er bij wet op alle Verenigde Staten geslagen munten de scriptie in God We Trust moet staan. Okay. Oké, ja, ja, ja. Ja, vind ik toch wel heel bijzonder. Ja, en nou, als je er nu over nadenkt, yes, ik zou er eigenlijk tegen zijn. Ik ben een humanist, ik wil dat hele God helemaal niet dat nou, we hey, met betaalmiddelen... Dan dat niet ook bij ons of op of de mensen. Daar heeft niks he? mee te maken, <laughs> gewoon rotte op robbelief. Nee, het staat er bij ons niet op, toch? Ja, bij in, Op de ja, guldens wel, hoor. ja. We ja, bij ons, dat ja. aan de zeker altijd. Ja. Ja, zeker. Nou goed, tot zover. Er is natuurlijk zo... nog veel meer geschiedenis. Goed dat komt straks mensen. nog even tevoorschijn Maar eerst. we eens even een mopje muziek dames en heren. Ja, ik ben allemaal super gewoon eerst. we zijn wel lekker opstandig muziek. Oh, wat fijn dit! Happy God's Own Country fucking! first and and the round of applause. van maar, maar Vergeten. Lekker opstandige punk-rock. Happy God's Own Country. Ja, dat weet hij ook. Het is de zatermorgen hier bij Doobac Leef. En als we geen LSD hadden gehad, dan zit ik te denken... hadden we deze plaat volgens mij ook gewoon helemaal niet gehad, hè? Nee, ja, die hadden we ook niet gehad. Zeker niet. En deze plaat hadden we volgens mij ook niet gehad. Kreek Power maakte ooit een plaats. Tune in, kap out. Dat ging over het gebruik van drugs... zodat je er helemaal ingetuned raakt... en uh, dat je de wereld heel anders ziet. Ben je Goed. connected met het universum? Zeker. Ja, we kijken er weer even naar. Derde verjaardag, hè? Wie is de jarig? Nou, vertel. Ja, met vandaag onze Dionne Staks... Nederlandse journalist en nieuwslezer is van het NOS Journaal. Ja. Deze, ze, ze, ze, ze doet het NOS Journaal niet meer. Ze doet nee, maar... iets... Ja, Juist ook al uit televisieprogramma's. Ja. Ja, uh, favoriete buurmeisje? Ja. Zij was toch, uh, had toch een geheime relatie met. Hoe bett het dan? Zo geheim is het dan niet meer. Hoe bett dat dan? On ja, dat. Oh, Oké, okay. maar dat, dat is het al over. Ja, ja, oh, okay. ja. Beter. Dus dat weet ik weet is dat niks meer goed. Nou, uh, vandaag zouden we hem kunnen draaien. Is hij een held? Of is het een schurk? Nou, heel veel mensen zijn er over, over eens. Ik heb ook ooit een t gehad van Lening. Die zou vandaag jaren ja. zijn geweest. Hij is niet eens wel erg oud geworden. 53 maar, ooit ja. gevallen. En uiteindelijk was je voor de helft verlamd. Uh, maar goed, deze Lening die was uh, van de arbeiderspartij. Die wilde eigenlijk de arbeiders een, een naam geven. Hij uh, wilde ze helpen. Maar ja, sommigen wilden niet geholpen worden. En nou, dan moest daar iets Die moesten allemaal dood. Die moesten allemaal dood, ja. Dan je het rode terreur. Je ja, hebt wel lachen erom, maar dat ja. is echt een drama. Echt duizenden, tienduizenden mensen zijn om het leven gebracht door Vladimir Lening. Ja, maar dat is nog niet alles, hè? Nee. Zonder zijn bemind. Hij heeft toen de. De, de, de oorzaak geweest van de Russische hongersnood... Ja, okay, die kostte man. meer dan 5 miljoen mensen het leven. Okay. En wow. dan ondertussen ligt, zat aan de die, ligt die lul... Ja. want uh, ik vind echt, moeten we moeten weer aan duizend stukjes hakken... die ligt daar gewoon in het Kremlin, ligt die daar, op het Rode Plein ligt die daar. Ja. Opgezet. Ja. Samen met, uh, samen met uh, Stalin. Ja. En die twee, die hebben samen zoveel doden. Stel je voor dat wij hier, of in Duitsland... dat ze iets met Hitler zouden maken. Mm -hmm. ja, dat hij daar weet, opgezet ligt. Ja, sommigen vinden hem niet? echt Hitler. Maar ja, als je, hem, wel, als je ja. hem ziet... Ja, hij is de grondlegger van de communisten. Hè? Ja, maar ja. als je hem ziet... en ik heb wat stukjes van hem zitten kijken... ja, dan is het een heel andere waarschijnlijk dan Hitler, hoor. Hitler was fanatiek en hij was boos. Deze man komt niet boos en uh, fanatiek over. Nee, dus maar hij heeft wel heel, sympathieke heel man. veel doden op zijn geweten. Ja, heel veel doden, echt dus. maar, ja, goed, dat maar goed, dat zie je... Hè, dat, Blanke man, uh, wit. En alles is goed wat ze doen. Nee, Hij is nee, echt nee. een boze, blanke man hoor. Ja, klopt. Dat was het wel. Maar zijn begrondbeginselen waren wel mooi. Het communisme, de kracht van de, de arbeider. Maar uiteindelijk liep het zo uit de hand. Omdat er ook heel veel mensen gewoon niet met hem eens waren. Die moesten wel die even Die moesten weg. allemaal dood. Die moesten allemaal dood. Ja. Goed, we hadden het over Lenin. <laughs> die uh, goed, die jarig was zijn geweest. Wie nog meer? Ja, onze Amerikaanse filmacteur is vandaag 86 jaar geworden. Dat is Jack Nicholson. Oh. Ja, vind ik heb heel hard op te denken. Jack Nicholson. Welke ja. film? Wat, ja, de, wat, de hele de boel. boel de Shining. Over nest. Ja, zeker. Shining. Ja? En hij had Batman had hij gedaan. En dat, wat leuker is, hij had dus uh, geregeld toen. Van, uh, nee, ik hoef niet zo Ik wil een percentage van de verkoop wil ik graag hebben. En dat is een goede geweest. Dat set heeft hij toch gedaan? Want hij heeft, daar heeft, hij, daar heeft hij iets van 5 miljoen of zo heeft hij wow. uh, gecashed. Mm. Oké, okay, nou, bekend van dit. Here's Johnny! Zeker, zijn grootste doorbraak was natuurlijk wel, oh. wel Easy Rider. Daar had hij echt wel echt een hele maffe rol. Nee, nee, nee. Zip, zip, zip. Even een sterk drankje nuttigen en dan. Mm. En uiteindelijk dit ook. Natuurlijk, A Few Good Men. Daar speelde hij toch echt een gedreven gast in. Yes, daar kwam hij uit tevoorschijn ja. om het uit te leggen ja. wat Code Red was. Ik zei 5 miljoen, want dat was 50 miljoen heeft hij daarvoor gevangen. Laat het is. los dat geld. Wat is ja, het, ja, ja, ja. Wat geldt altijd weer? Ja, wie vandaag ook jarig is, dat ja. moet je zeker nog weten. Glen Campbell. Oh ja. Hij is ja. van 1936. En hij, zat, hij heeft er wel wat nummers van, hè. Van By the Time I Get to Phoenix. Ja. Hij had een mooie stem. Maar hij was dus ook, hij zat in de Racking Crew. En dat was dus een groep muzikanten. Die hebben dus echt allemaal wereldhits ingespeeld voor anderen. Van de mamas en de papa's en de uh, uh, Beach Boys. En uh, hij heeft zelf bij de Beach Boys... toen een zanger uitgeschakeld was of er niet meer meedeed, heeft hij nog een tijd in de Beach Boys gezeten ook. Even een hit van hem. Ja, mooi hoor. Hij is veel getrouwd geweest, veel kinderen voortgebracht... en een aantal van die kinderen hebben uiteindelijk tot zijn dood aan toe... hij is best uh, oud geworden, uh, hebben ze meegespeeld in zijn beentjes. Dus ja, dat geweldig. is wel, wel weer mooi. Ik hou wel van die muziek, moet ik eerlijk Zeker. zeggen. Zeker. Nou, hij is overleden in uh, voor twee, twee, zes, 67, toen was hij 62 jaar oud. Ik heb het over Robert Obertheimer en Robert Obertheimer is bekend van dit... WTF? Nou, wat heb je doen? Ja, hij was bekend van Manhattan Project. Uiteindelijk heeft hij mee, samengewerkt met Albert Einstein en alle wetenschappers. Hij was gedreven door de wetenschap, natuurkunde. om uiteindelijk zeg maar, de atoombom uh, te realiseren. Dat heeft hij gedaan. Uiteindelijk, uh, ja, op een of andere manier was hij toch uh, zwaar onder de indruk. van wat daar gebeurd was uh, bij uh, Nagasaki en Hiroshima. Dus toen uiteindelijk heeft hij toch afstand gedaan van wat hij daar allemaal heeft veroorzaakt. in een interview. Would not be the same. Now, I am become death, a destroyer of worlds. I suppose we all thought that. When I become death and I. Nou goed, dat spijt is, is hem gewoon: wat hij allemaal heeft aangericht. Maar het was wel nodig om dat te doen. om de wereldreden te, te krijgen. En man heeft trouwens ook heel veel betekend voor de wetenschap. Uh, hij heeft uh, heel veel studenten te weten inter interesseren in de, in de natuurkunde. Oh, dat is wel heel goed. Dus dat is mooi. Een rolmodel. Ja, yeah. Aaron F. Spelling. Die is geboren 22 april 1923. Dat is 100 jaar geleden. Mm -hmm. Maar het was een Joost-Amerikaanse film- en televisieproducer... en ook scenario-schrijver. En hij is dus echt bekend met door... Charlie's Angels, Love Boat, Dynasty. Uh, hij heeft ook een Melrose Place, Beverly Hills 90210... En hij heeft echt enorm veel heeft hij gedaan dus eigenlijk voor, uh, voor televisie televisiekijkende wereld. Ja, ja, ja, zeker. Series worden nog steeds gedraaid hier en daar. Jij heeft de bekende dochter, Tori. Ja, Tori. Tory, ja. Ja, uh, dat is een Amerikaanse actrice. En die is toen uh, weer gevolgd dat, ze, dat, hij, dat zij helemaal berooid was. Ik weet niet waar oh. al het geld gebleven is wat haar vader heeft verdiend. Oh, Maar uh, <laughs> het Het gaat weer over geld. Oh, yeah. oh, nee, oh, okay. maar uh, ja. Ze no, zat in een, in een liveshow of zo en werd ze gevolgd dat ze er geen geld had zo? Oh ja, kijk. Ze heeft in Beverly Hills gespeeld. Ja. ja. ja. Heb jij als oh. laatste nog iets? Nee. Wat zeg je? Geen, een verjaardag nog? Nee? Ja, ja. ja, ik heb een ja. goede. Onze Midas, Midas Dekkers. Ja. Het is ja. jaardig. Vandaag. Oh, Midas, Midas, Midas Dekkers. Ja. ja. Ja, zeker. Je had altijd van die mooie theorie. Een van zijn theorieën was uh, dit. En dat ging over de mensheid. Zeg maar de hersenen. We hebben alleen die hersenen. En dat is een vorm van ultraspecialisatie die wat mij betreft duidt op een van de kortste doodlopende steegjes die er in de hele natuur te vinden zijn. Ja, leuk om te horen. Ja. Hij ziet de mens eigenlijk als een heel kortlopend uh, doodsteegje eigenlijk. De mens is er eigenlijk maar heel kort... En hij maakt er zoveel troep van. En, uh, nou, goed. Hij kan alles zo wegrelativeren, ja. deze Mieders, denk Ook over Kreesen, uh, dat hij dan zegt: van ja, en dan doe je hem uiteindelijk niet die pan. En kijk, hij leeft nog. Wat een feest, hè? Zo, zo heel droog. Ja. Dat arme beest dat lijdt. Hoe kan je die in een kokend water gooien? Weet je? Ja, het is echt uh, bizar. Een groot interview in de Telegraaf gelezen vandaag. Van vandaag 77. En hij is er vooral een grote voorstander van de wolf terug in, uh, in, uh, in Nederland. En het zou ook leuk zijn als de beer komt en zo zoiets. En dan blijft. De mensen een beetje ook uit die de... Hij is er bijna, hè? Hij is al in Duitsland. Ja? ja. De wolf is... Of de, de beer is daar al? Vanaf Noord-Italië nu in Duitsland. Nou, hij komt er eraan. Hij, hij komt perfect. eraan. Ja, want als de, de beer zeg Maar in, bij ons in de natuur zou komen... Dan blijft de mensen een beetje uit de natuur opgelost. Ja. Nee, en dat komt door plaats. al die ecoducten, komt dat. Ze kunnen zo doorlopen. Ja, heerlijk, dan toch? Dan moeten er ook een slagwob op ja. doen. Dames en heren, over de, de verjaardagen. Er kwam geen eind aan, maar wel interessant toch? Zeker. Oké, okay, is dit silly dead? Dat zou je zomaar kunnen zeggen, maar dat is het niet. Dawn Patrol. Bring out the good times. Look looking for clouds in the sky. Well, every Ik kan stop met muziek maken. Oh, dat is dan een tijdje niet meer. Dat is het niet Maar goed, uh, dit is Dawn Patrol. Bring out the good times. Oh, lekker meer shoot. Kan je ook verwachten hier bij Toebalkleven in de zaterdagmorgen. Het is hier weer tijd voor Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken wat er allemaal speelt. in Zandvoort raadsvergadering was 18 april. is gedeporteerd over onder andere de afval eilandjes. Anderhalf uur. En ze hebben nog geen oplossing daarvoor. Het is een... Pilot, Dus ze zijn aan het uitproberen. Ik wist niet wat uh, afval-eilandjes waren. Ik denk, wat hebben ze nu in the fuck over. Nou, ik heb het even gegoogeld. Het zijn gewoon, zeg maar, een soort eilandjes op het strand. waar je alle afval in kwijt kan. Oh, dat En oh. het is een beetje onduidelijk uh, wie dat moet bekostigen. Momenteel wordt er nog 10.000 euro ingepompt. Uh, om te kijken of het leefbaar is. En, en daarna moet er gekeken worden wie gaat dat bekostigen. Dus dat is mm. nog even een puntje. En verder werd Jan-Jaap den Kloet geïntroduceerd. Dat is de nieuwe wethouder die natuurlijk het overneemt van Peter Kramer. die opgestapt is. Die had een uitgebreid uh, uh, portefeuille. Met gebiedsontwikkeling, vastgoed Formule 1. En dan liep daar een beetje in stuk. En uiteindelijk heeft deze man het overnam. Het mag wel eens dat deze Jan Jaap de Kloet niet in Zandvoort woont. En Wat? eigenlijk is dat, dat niet, regel 1. Dus je moet toch in, de, je de, moet in Zandvoort de wonen. De wonen. Die hebben ze nu uitgeschrapt. Dus oh. hij mag gewoon hier part-time ook nog een keer. Wat doet hij andere tijd? Mag je dan een huis huren op kosten van de gemeente hier een hotel en zo? Daar is niks over bekend. Oh. Nou, maar goed, uiteindelijk zijn ze nu bezig om nou, hem te installeren. En hij heeft er zin in en hij heeft heel veel ervaring. Ik geloof ook dat uh, onze burgervader met hem samen heeft gewerkt. Dus uh, hij weet wat, wat hij binnengehaald heeft. En uiteindelijk uh, hebben ze ook nog gepraat over de extra parkeerplaatsen. Want er komen wat parkeerplaatsen tekort. Oh. En dan zijn ze nu bezig op braakliggend terrein. Ja, er zijn passagebonden onder andere gesloopt. Dus daar oh, is het. ruimte. Oh ja, ja, ja. ja zeker. Wonen, inwoners en ondernemers zijn er niet heel blij mee. Maar goed, we gaan er wel naar kijken. Goed, nog ja. meer. Oké, ja. Onze burgemeester hier uit Zandvoort... heeft afgelopen donderdagochtend... de eerste lokale kinderkrant uitgedeeld. Oké. Okay. En dat heeft hij gedaan uh, op de de basisschool. Ja, leuk. Um, de Koningsdag... Komt eraan. Ja. Komende donderdag. Yes. Ik, ik kijk net naar het weer. Ja, er staat en? dus zon en wolken. 3 graden uh, s'nachts, 12 graden overdag. 0,1 millimeter regen. Nou, dat is oh. te doen. Maar we beginnen dus met de Rommelmarkt. En daar heb je een demonstratie van de OSS. <coughs> dat betekent Oefeningstaal Spieren. En dat is van half tien tot kwart over tien. En je hebt dan uh, ook een, uh, een, uh, iets van de mooiste koning of koningin. Dus oh. laat je bewonderen tussen tien en half elf bij het muziekpaviljoen. En wie weet hoor jij je naam wel... en kan je een prijs op komen halen. En dan heb je nog de officiële opening... die start om half elf op het Raadhuisplein. Met medewerking van de wapenzangers van Zandvoort... wordt het Wilhelmus gezongen en de vlag gehesen. En burgemeester Molenburg zal de dag officieel openen. Ah, oh, mooi. En alle mensen die dus ook uh, geridderd zijn. Er zal ook nog wel wat ridderdingetjes uh, komen... Die mogen dan ook op de trap staan. Oh. Wat heerlijk. Eerst het poortje is bijna klaar. Dankzij het inwonersinitiatief worden vier poortjes. Het randcentrum worden beschilderd. Eigenlijk niet beschilderd, is meer gespoten, gebraind. Hoe noem je het ook weer? Geairbrushed. Namelijk door Berenpoot. En, uh, een afdruk, zeg maar. En uh, nou, het schijnt uh, loka uh, lokale thema's te zijn. Eén thema is onder andere circuitpark uh, vroeger en nu. En het, het, wordt, uh, ja, het wordt goedgekeurd. Ze vinden het heel mooi. Ik moet wel zeggen... Leuk hoor, oude foto's en oude thema's ophangen. Maar hmm, ik vind het altijd zo... Ja, weet je, altijd maar weer met het verleden. En dan weer... Ja, Volgens mij is het leuk om gewoon bloemen of iets algemeens te doen. Maar goed, dit is in ieder geval goed ontvangen. En er komen er meer. En uh, het is mooi uh, uh, mogelijk gemaakt door een andere, andere stichting. De Strandkorrels en de Innovatiefonds. Uh, nou ja, goed. Leuk. ja. ja. Ka -ka Kijk je kast nog even door, want uh, komende week is er weer die Sams kledingsactie. Nou, dat hebben we al diverse malen gezegd. Ja, wacht. Je kunt dus uh, tussen 7 en 8, vrijdagavond en zaterdag tussen 10 en 12. Uh, je kunt je dus bij de Agatha Kerk kan je dus uh, dichtgezakken uh, uh, kledingzakken daarheen doen. Het is voorjaar, dus we beginnen met een voorjaarsschoonheid. Losses. Schoonheid, schoonheid. Unieke morsklokken. In Zandvoort ja. uh, zijn verschillende uh, klokken. Uh, uh, te, te bestellen. En dat, is bij, dat zijn jongens uh, Jits de Vries, Rens uh, Hoennoet... en Gijs Mitternaar, geloof ik. En die, hebben, die doen een commerciële economische uh, opleiding... bij de Hogeschool in Leiden. Ze hebben een klein bedrijfje gestart met unieke morsklokken. Ik was gebiologeerd en ik morsklokken. En er uh, staat er een, uh, een verhaaltje bij van... elke morsklok heeft een uniek uurwerk. Dus een, en zo'n uurwerk schijnt dan anderhalf uur... Uh, nodig zijn om te maken. En het kost dan iets van 80 euro om zoiets te maken. Dus ik kijk op dat uh, morsiehouse.nl. En eigenlijk wat ik zie, het is geen uniek mors uurwerk. Het is een wijzerplaat die ze maken. Dus dat is heel iets anders dan een uurwerk. Dus wil je informatie goed in de krant zetten, het is geen, geen uurwerk. Het is een wijzerplaat. En het ziet er niet heel erg moeilijk, uh, moeilijk uit. Maar het is wel grappig om te hebben. Dus dan heb je een uurwerk met het, uh, nee, een uh, wijzerplaat met een uurwerk daarachter. En dat, is dan, uh, dat ziet er morsig uit. Ik vraag me wel af, het schijnt duurzaam te zijn... waar dat uurwerk vandaan komt. Ja. Want dat uurwerk kan je namelijk bestellen. En die moet uitkijken waar je het bestelt. Want voordat je het weet, komt het ergens uit Japan vandaan. En volgens mij in China, dat moet je ook weer niet hebben. Dus kijk daar even okay, naar. Ja. Ja. Vanavond uh, is de uh, allerlaatste kans weer... om naar de toneelvoorstelling uh, van Wim Hildering te gaan... Ik ga erheen en het, heet, het stuk heet Karambaswraak. En dus, uh, dus dat is al van hoe kun je ervan verzekeren... dat je na je pensioen voldoende inkomsten kunt behouden... om je leven te kunnen leiden. leiden. leiden. En de drie dames uit het stuk hebben hier zo'n eigen idee over. Slim, maar wel strafbaar. Dus ik zou zeggen, kijk even op www.toneel. Hildering.nl en kijk even of er nog kaarten zijn. Oké, okay. nou dat zullen we dus ik over ga. berichten. Jawel, dan is het tijd voor die landenkeuze. Hij is vandaag ook jarig. Ja, Pieter Frampton. Pieter Frampton zat vroeger met David Bowie op school. En de, de, de vader van Pieter Frampton was leraar, eh, kunstgeschiedenis of muziek. En uiteindelijk in het kantoortje, in de pauze, traden ze met z'n tweeën op altijd. David Bowie ja. en Pieter Frampton. Wat leuk, hè? Grote hit van Pieter Frampton. Natuurlijk, deze dacht ik wel, hè? Show me the way. En dan was het eigenlijk echt een fanatieke gebruiker... van dat apparaatje, hè? Dit, dat... Jappie Doodle. Nee goed. Dat is een apparaat dat je in Hij... je mond doet met een slangetje, weet je. Want daar 73 gaat... geworden. Jaap YouTube, zo moet je het volgens mij uitspreken. Daar staat hij bekend om dit. En het maf is dat dit eigenlijk niet echt de plaat is die doorgebroken is. Nee, nee, dit is eigenlijk het originele. Later is het live gespeeld en toen werd het een grote hit voor Pieter Frampton natuurlijk. Ja, en weten jullie nog die grote overstroming die jullie toen hadden in 2010 in Nashville? Ja. Toen verloor Frampton 44 gitaren huh? en de onherstelbaar beschadigde instrumenten. En die van andere bekende artiesten, die werden dus een paar maanden later geveld om geld op te halen voor de slachtoffers van het oh, mooi Oh, mooi. Hij heeft ja. ook uh, een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Daar heb je ja. dus ook een Walk of Fame. Ja, ja. Ik zou er best een keer heen willen. Ben je ik het? geweest. Jij bent ook ja, het geweest. Ja, prachtig. Ja, ja het gaat. Leuk. Ja. Grappig, Pieter Frantum wordt vandaag 73. Ja. En dan zei je, doet hij nou nog wat of niet? Ja, klopt. Pieter Frantum's forgets the World. Nou goed, in 2021 heeft hij nog wel een uh, CD uitgebracht. Dus uh, hij is nog wel actief en zal vast de klassiekers nog wel gehoord brengen. Als je een feestje heeft of zoiets. Ik noem maar wat. Goed, dus, uh, we hebben nog wat dingen staan hier. Uh, onder andere wat er afgelopen week ook nog speelt is natuurlijk. We hadden het sowieso al over nou, de zaak van uh, natuurlijk uh, Ines uh, Wesky. Die natuurlijk al momenteel opgepakt is. Ja. Maar er uh, schijnt meer in Lelystad heb je daar een uh, jeugdinrichting. Uh, in, uh, en die schijnt uh, onder vuur te liggen. Uh, omdat daar uh, te weinig personeel is. En omdat er heel veel bedreigingen zijn, uh, ja, is, het, is het heel makkelijk uit te breken. Er worden alle telefoons erbinnen gesmokkeld om afspraken te maken. Er uh, zijn zelfs ook nog uh, medewerkers gegijzeld om te proberen te ontsnappen. Dus dat is echt serieuze zaken die daar uh, bezig uh, zijn. En, uh, nou, de werkdruk is ijselijk hoog en momenteel hebben ze de, de manschappen verhoogd. Normaal staat er op één groep staan er twee mensen. Nu staan er drie begeleiders op een groep. En uh, de mensen die daar vastzitten zijn echt wel zware criminelen. Dat onderschatten ze gewoon. Het gaat, uh, ja, er fout. Dat is wel duidelijk. Ja, er, er is een grafiekje nu en dat zeggen ze. Het verband tussen geld en geluk. Uh, dat is dus eigenlijk dat het best is dat je wel een leuke bankrekening hebt. Tot een bepaald bedrag is het leuk, maar ja. daarna voegt, voegt elke extra euro niet zoveel meer toe. Dat is ook inderdaad zo, hè? Maar je hebt een grafiek van Statista. Yeah? En die hebben dus ook op de ene als het BBP per land gezet. En op de andere als de score van landen op de World Happiness Index. En uh, ik, uh, ik zal wel even kijken of ik deze kan, uh, op onze Facebookpagina kan uh, zetten, in ieder geval. Oké, okay, maar is er echt al een bedrag te noemen? Dat je denkt, van nou, na, de, na dat bedrag word je eigenlijk niet blijer. Dat wil ik horen nee, natuurlijk. Uh, ja, ja, uh, vanaf 45.000, 55 55.000... Yeah? Uh, ja, daarboven. Dat is eigenlijk zo. Dan, dan ben je wel blij. Oké. Okay. Dus dan heb je wel uh, 7,8 zeg maar. Okay. Dus nou, dat is toch wel... Uh, ja. Dan heb je wel een goede buffer. En ze zeggen altijd je moet zoveel geld op je rekening hebben... dat jij uh, uh, zeker drie maanden uh, kan doen wat je doet. Oké. Okay. Dus, dus zeg dat je zeg, uh, 3000 euro in de maand uh, hebt of zo. Yeah. Dus, dus als je iets van 9 à 10.000 euro hebt als buffer... Mm -hmm. Dan uh, kan je in ieder geval afstellen wat aan de hand is... Dan kan jij je in ieder geval redden. Verloop. Nou, dat is logisch. Oh. En ze okay. zeggen altijd uh, iets van 3000. Want dat je inderdaad je apparaten kunt vervangen. Ja. 3000 Sponsuiger. op de bank. Dat, is echt, dat vind ik niet genoeg. Dat vind ik wel heel <laughs> weinig. Ja. Maar goed, wij zijn van een generatie die natuurlijk allemaal wel voor elkaar hebben. Ik bedoel, uh, ja, ja daar zitten wij hier en doen we het allemaal. Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja, voor de nee, lol. Jongens, we doen dingen ja. voor de lol in plaats van dat we in die mijnen geld. Ik, ik roep natuurlijk altijd van geld maakt allemaal niet gelukkig. Nee, makkelijk zeggen. Want je hebt gewoon alle uh, schaapjes zullen bedrogen. Hè. Ja. Dus het ja. is wel mooi om dat te roepen. Nou goed, ja en zijn ze er ook weer bezig het ook van... ja, moeten we al dat geld van die hele rijke mensen afromen... om de wereld te gaan redden. want nou, sommige mensen hebben, miljarden ja. gewoon. Echt, ik dus ja. denk van, hoeveel miljard? Oh, ik dacht, een miljoen was net een miljard. 100 miljard. Er zijn mensen die hebben dat gewoon hebben? En het schijnt echt? dan toch dat zoveel procent van de rijken. Ja? Van, van, de, van de wereldbevolking. die uh, hebben meer geld dan, uh, dan, dan zeg, 95% van de hele wereld. Of zo. Ja, zoiets. Is het. Dan nee. denk ik echt van, jongens, weet je, dat kan toch gewoon gaan. Je, je mag uh, 100 miljard, of nee, je mag uh, 100 miljoen hou, de rest gaan we echt uitdelen. En mensen die zware. Maar goed, ja, je moet 100 wel... miljoen is toch wel ja. genoeg? Ja, ja. hé hey, jongens, nou. dus de zomer komt er weer aan. Ja. Nou ja, ook weer afgelopen week. Half Nederland is. Te dik. Ja, ik hoorde ja, het al. De overheid wilde meer aan doen. Ja. Nu lees ik of, uh, dat er. Uh, ja, in Londen hebben ze eens een keer. Een, in 2019 hebben ze de marketing voor ongezond voedsel aangepakt. Dat doen ze dus in, uh, in het openbaar vervoer. Hè, om, daar, om gewoon in, de open, in het openbaar vervoer geen ongezonde producten meer de, uh, te verkopen. Nou ja, daardoor de, daalt ongeveer de, ja, het huishouden met 7%. Dus minder calorieën met een slechte snack in de bus. Nou ja, wat ik nog steeds vind... Oh, wat ja. je in die supermarkt natuurlijk allemaal vindt... Als je ja. bij de kassen staat te wachten... En dan staat er soms een snikker of een nuts of een marsje aan ja. te loeren. Dan denk ik, nee, doe maar niet. Nou, nee, doe maar niet. Dus eigenlijk vind ik dat alle supermarkten echt maar staatssupermarkten moeten worden. Dat de staat eigenlijk be gaat bepalen. Wij stoppen, van alles in ons mond, weet je wat. Ja, ja, ja, wij ja. vinden dat we daar recht op hebben. En uiteindelijk worden we ziek. Nou ja, oh, jezus, ja, nou, ja. Dan moet het ook allemaal bekostigd worden. Wil je afslanken? Wil je, wil je van roken af? Dus eigenlijk moeten alle dingen die wij gebruiken, moeten onder staatstoezicht worden gesteld. Nou, ik had ook wel gehoord dat het een goed idee was... om als mensen naar de dokter gaan... Ja? met klachten dat ze gewoon altijd gewogen worden. Ja. Dat ja. is ook wel eens dat je denkt... ja, daar word je wel iedere keer geconfronteerd met, weet ja. je wel. Ja, eerst maar en eens dan, koppen met roken en met... Uh... En dat, je, dat ze dan nee. even je BMI uitrekenen. Dus ik heb last van mijn vinger. Ga je maar even op de weegschaal staan. Ja, maar nee, eerst... Gewoon altijd als je bij de dokter komt... word je gewoon even, even gecheckt. ja. ja. En dat okay. is denk ik wel voor heel veel mensen... Er gaan er nog minder mensen naar de dokter. Je ja, moet op de weeg gaan. Ga niet bij de meer. dokter. Maar ik voel me hartstikke goed. Nou, ik vind het, vroeger ook, weet je Iedereen ja. neemt naar kinderen. Ga eerst maar eens even op gesprek bij de huisarts. Ben je eraan toe? Ja. Ja. Hoe, hoe is het thuis geregeld? Ja. Wat is het? Ik bedoel, je koopt een huis omdat je geld hebt. Nou, ook al als je kinderen neemt... moet je toch wel een bepaald soort geld ook hebben. Dat kunnen bekostigen. Ja. Er moet veel meer van de staat worden toegezien op al dat soort dingen. Dat is veel beter oh. van allemaal. Okay. Nou goed, ja Vandaag ook in de Telegraaf stuk te lezen over het feit van de samen tegenovergewicht. overgewicht. Jij al zeggen obesitas. Het is echt uh, nummer één bijna. En uh, moeten we, wij als maatschappij dat allemaal gaan bekostigen? Nou ja, als het allemaal te dik worden, is dat logisch. Dat we met z'n allen moeten gaan betalen, denk ik dan. Maar het is wel echt een serieus probleem. En hoe ja. gaan we dat aanpakken? Nou, dames en heren, denk daar maar even over na. Heeft je tips, wat het weten. Mail ze maar door. Oké. Okay. Nou, de adult soort talkingen van de laatste the platen van de Strokes. Niet te verwarren met de, de vijsters hier in Nederland. Lijkt echt op elkaar. Dreaming. Say it after me Say it after me They will blame us Crucify and shame us We can't help it If we are the problem We are trying Hard to get your attention De strokes, de nieuwe abnormal. In de tijd van de corona werd die uitgebracht. Ja, dat was leuk gevonden dan weer. De adults are talking. En zo is het. En jij gaat gewoon luisteren. Nou ja, sommige geschiedenis blijft staan. Maar ja, nee, ik vind toch dat ik het eigenlijk wel even moet laten horen. We gaan terug naar 1914, uh, nee, 1915. 22 april 1915, de eerste Duitse gifgasaanval aan het westelijk front ten noorden van Ypres. De Duitsers blazen chloorgas uit hoge drukflessen in de richting van de Britse en de Franse linies. Beschermd met vochtige mondkapjes slaan de Duitse infanteristen een drie kilometer diepe bres in het front. Later wordt gifgas ook afgevuurd met artilleriegranaten. Vooral het gevaarlijke hyperiet vanaf 1917. Ja, het is bizar als je die beelden er ook bij ziet. Je ziet heel knullig dat ze gewoon een beetje gas laten exploderen. Dan zie je een rookwolk en dan zie je mensen wegrennen en een zijkant. En, nou goed, het was, twee, uh, het was dus vanaf uh, 22, uh, uh, 22 april naar 23 april, vlak voor middernacht werd het afgestoken en het hangt in, in het donker. En uh, toen zijn er toch wel een aantal mensen zijn, uh, nou ja, dood gegaan. Je kan er acuut dood gaan. Je kan er ook tijdelijk beschadigingen van krijgen. En je oog aan je slijmvliezen. Nou, het was een uh, heftig iets. Uh, ja, goed, uh, dat was in de Eerste Wereldoorlog. Toen zijn ze allerlei dingen gaan uitproberen. Machinepistolen, machinegeweren, prikkeldaad, vliegtuigen. Ja, het was echt de technologische vooruitgang in de oorlog. ja. Hoeveel mensen er allemaal niet aan dood te Nou, om precies te zijn is dat... Wat was het ook in? 9 miljoen zijn daarbij om het leven gekomen. Zo. En dat deden uiteindelijk... 460 miljoen mensen mee aan die Eerste Wereldoorlog. Hè? 460 miljoen is toch bizar? Dat is toch veel. Is... Nou goed, nog, Stel. wat nog mee? Ja, nou zijn je dan Ja, ja nee, nee, Er is zo'n spectaculaire verrassing... was er voor liefhebbers van het Noorderlicht. Ja? Want in de noordelijke Amerikaanse stad Alaska... zagen ze plots een lichtblauwe spiraal dus alle groene lichtstralen verschijnen. Oh, en? En uh, de foto's van het fenomeen, dat enkele minuten duurde... ging als een lopend vuurtje over internet. Maar wat bleek uiteindelijk aan de hand te zijn... dat het gewoon een, uh, een, een SpaceX-ding was. Die... Uh, wacht even, ik moet even... Ja? Ik moet even... Oh, je zit hallo oh, Voor mij ben je nu... Straks, even... straks zit ik gelijk achter een betaalmuur, weet ja, je wel. Precies. Maar het bleek dus gewoon een raket te zijn die had dus... Uh, Brandstof geloosd. Oké. Okay. En daardoor kwam er echt zo'n hele straal. Maar het is wel een, uh, uh, een heel apart, uh, apart iets. Je krijgt wel bijna niet idee van: hé, hey, eindelijk, ik kan hem ook zien. Ik kan nu ook zien, een UFO. Ja. ja. Maar ik zal hem wel even delen op onze lijn in ieder geval. ik wel het ja, mooi om te goed. zien. Elon Musk was natuurlijk afgelopen week ontzettend blij. Want uh, de raketlancering ging echt, echt hartstikke goed. Ja. Heel goed. Ja. Uh, toch niets. Nee, en onbemand. Onbemand, ja. En ja. iedereen was blij. Wij snapten het ook niet. Want nou, Hij explodeerde toch uiteindelijk. Maar goed, de eerste fase was goed, goed gegaan. Nou, Deze Elon Musk maakt het straks wel mogelijk dat het allemaal wel gaat, uh, uh, makkelijker gaat. Maar dat het ook herbruikbaar wordt allemaal. Hè. Dat zou heel mooi zijn, dat ja. Dat moet het allemaal. Iedereen zegt, wat een onzin, wat zullen we in de ruimte al moeten zoeken. Maar ja, daar gaan we toch naartoe. En als het dan ook die raket opnieuw gevuld kunnen worden, is dat in ieder geval iets gebruiksvriendelijker mm. en iets milieubewuster okay. allemaal. Nou, laten we daar even bij blijven. Amerika. Maak ja? ja? even een overstap naar Canada. Ja? Okay. Ligt er vlakbij. Nederland En uh, deze vrouw kon haar ogen niet geloven... To toen ze deze week bij haar auto uh, stond. Oh. Dat was een wilde beer. Oh. Ja. En uh, die was bezig met 69 blikjes frisdrank... in haar voertuig op te slurpen. Die vrouw had dat gekocht, ingekocht. Was 69? Een ja, Doe maar. ze heeft ze geteld. Ja. Yeah? En uh, de vrouw heeft een Footwork. Nou, en die, ja, dat had ze dus ingekocht. En, uh, maar midden in de nacht begon de, haar hond uh, luid te blaffen. Oh, oké. Okay. Uh, nou, zeggen heeft zij uh, anderhalf uur staan kijken. Want ze vond het wel heel erg leuk. Ze heeft dat het wel gevraagd. Maar het is geen filmpje. Maar staat hij elke keer met die nagel. Volgende. De beer begon vervolgens uh, uh, met sinaasappelsoda. Voilà, fies, moet hij misselijk maar, okay. zijn geweest, die gast? Ja, nou, nu komt het. Huh? Toen er nog light frisdranken over waren, liep hij weg. Ja. Die vond hij dus toch niet zo vond lekker. Niet, uh, als nee. Zijn nee. Dat zijn normale groep. Ja, Hij had <laughs> gewoon met die, met die light moeten beginnen. Oh, wie weer was dat. Ja. ja, bij de vierde kant. Het is Canada, van de, he? Ja. Bij de vierde kant van de kar begonnen en uiteindelijk gewoon met zuiden nou. begonnen. Ja, dan ga je niet met een light. Nee. Dus van, nee, dat is ook wel logisch. Dat is echt zo armoede gewoon. Oké, okay, hier. Young the Giants. America, we hadden het net over. Zo. So. With good We zijn over Amerika. Daar is alles te doen. Oh, vorige week met iemand gesproken die dan is zo boos is over Amerika, die is ook bemoeid. bij is Geen een oorlog had gewonnen. Dan komen ze altijd met die voorbeelden. Irak, Vietnam is ook zo'n voorbeeld. Oh man, is dat fout gegaan daar? Ja, ja, ja. Leuk allemaal weer. Nou goed, dit was Young the Giant, echte. Een uh, zanger, sorry dat ik dat zo zeg, maar hij heeft een gewoon een gruitige Becky. En ze hebben meer leuke platen gehad hoor. Dit is een van de hits America van een aantal jaar geleden. Goed, uh, we lopen tegen een einde in het raar. We gaan maar kijken ja. nog even. En wat natuurlijk momenteel erg in opspraak is: uh, ChatGPT. En uh, mijn kinderen hebben het ook ontdekt. Zit, ook op Snapchat zit het namelijk gewoon. En dan kan je gewoon met een computerpersoon kan je contacten en dan kan je allerlei vragen stellen en zo. En het is gewoon heel grappig om dat te zien. En het scheidt dat momenteel ook mensen daar echt serieus vragen aan stellen. Soms was een man die vroeg uh, of, haar, of zijn relatie met zijn vrouw nog goed was. En die werd toch geadviseerd om zeg maar uh, te gaan scheiden. Okay. En chat CBC dat zei dat hij verliefd was op die persoon. Nou ja goed, allemaal dat soort dingen. En dat moet je allemaal niet serieus nemen. Maar goed. Kan je straks nog wel echt van nep te onderscheiden? Moet er een soort AI-grondwet komen die dan dingen... Dus ik weet dat het een soort Mona wordt. Van, houd mijn man nog van mij. Wat moet ik doen om uh, zijn uh, belangstelling weer te wekken? Nou uh, goed. Je hebt natuurlijk ook het bekende stukje... Uh, open the party door, doorheil. Sorry, Dave. I cannot do yeah. that. <laughs> ja, Daar is het allemaal begonnen. Uh, Space ja. Odyssey 2001. Maar ja, ja, inderdaad. Als ze inderdaad niet doen meer wat jij wil. Nee, nou, nee. Zo. Omdat ze denken... Want regel 1 is... Je moet alles doen wat de mens uh, jou zegt. En als die gewoon erased wordt... Wat is niet het belang van de computer zelf? Nee, en hij leert ook. Hij gaat ja. zichzelf ontwikkelen. En kan je dat stoppen? Nou, ja. dat is een beetje de vraag. Zag dus, dus een computer uh, bij... Uh, bij uh, een mui dat ineens niet meer van uh, dat programma's, als dat ook een AI wordt. Ja. Ja, de, de, de uitstof is te giftig. We sluiten ja. de boel af. Ja. Bij dat ja. ja. bij ik hier. We kijken naar het ik. grotere doeltje. Het is ook zo oud gegeven, we dachten dat het weg was. Maar het zou wel het grappig gaat, zijn als dat, dat, dat, dat, dat gebeurt. gebeurt. Dat denk je dat het grappig wordt? Ja, ja dat idee dat de computer het gewoon, dat het dat, uh, dat hele systeem het niet meer doet. Ja. Want het is uh, gevaarlijk voor de mensheid. En hierdoor ja. schakelt u zichzelf uit. Dus. Hij grijpen in als AI. Het grappige is dat er pas leden een, een film uitgekomen is. Dat was dan een man die uh, zijn vrouw had verloren, en uiteindelijk ook zo'n chat GPT had in zijn oor. En die praten met hem. En er was verder helemaal niks. En die kregen een relatie. En die konden uiteindelijk ook vrienden van hem ook dat oortje inkrijgen. Die konden dan. Dan had ze ook zo'n groepsgesprek met z'n allen. En die. Die vrouw, want het was een vrouwenstem die had ingesteld. Die deed dan alles mee gewoon. Die was echt betrokken bij. Bij, bij, de, de, de, bij de groepsdynamiek. De groepsdynamiek oh, gewoon. Dus dat, en dat is nu waarheid geworden gewoon. Dat kan gewoon. Oké. Okay. Ja. Nou, Bijvoorbeeld, een kinderen lieten een foto van hun twee zien. En dan kon hij daarop reageren. En dan vroeg hij, zijn jullie samen gelukkig? Dat soort dingen krijg je dan. Oh, wat antwoord. leuk. Gewoon echt nou, geïnteresseerde vragen. Echt geïnteresseerde vragen. Oké. Okay, ja. Nog iets? Als ja, ik heb nog wel geïnteresseerde vragen die de computer ook had kunnen stellen aan ja? een stelletje. Want er was een jonge vrouw, die was bij Auschwitz-Beerkanaal. Die had zichzelf in een hele leuke poster dan... op die, op die spoorbaan die naar dat kamp toe ging oh gedaan. Oh mijn god. De foto is 30 miljoen keer is hij al bekeken. Ja. En de reacties zijn dus niet van de lucht. En, maar ja, diegene van, de, van het kamp zelf wel. We zeggen, die van die Memorial. Die zeggen wel, foto's helpen ons om nooit te vergeten. Maar we moeten er rekening mee houden... dat ze een plek betreden waar werkelijk 1 miljoen mensen zijn vermoord. Respecteer hun nagedachtenis, Maar het is wel weer zo. Door die foto zie we heel veel mensen dat het toch echt gebeurd is. Ja, ja. Dus het, het, is, het is een beetje dubbel. Dat is dus, en, uh, en hoe zag de foto eruit? Nou, dat is een dame die, ging, die, die had zich heel, uh, heel uh, leuk geposeerd op, uh, op het spoor zelf. Oh ja, oe, nou zie ik ja. de foto. Nu snap ik het ook een beetje. Ja, je moet ja. de foto echt zien. Ze gaat als model op de spoorbaan zitten. Ja. Met haar haar een beetje achterover. En dan zal van, kijk, kijk mij. Het gaat meer Daar om haar. Daar ben ik aan ontsnapt. Ja, het gaat meer om haar dan ja. uiteindelijk wat op achtergrond te zien is. En dat is een beetje raar. Ja, het is niet, niet helemaal communevol. Maar ja, nou, goed, het, je is wel al. Weer het gesprek komt er wel weer door op gang. Ja, dat is wel weer zo. Ja. Ja. Precies. Kan dit? Nou, dit kan niet. Nee. Wat kan wel? Goed.